Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk bereidt een militaire luchtbrug voor... om coronavaccins vanuit België op tijd het land in te krijgen, melden Britse media. De ministeries van Defensie en Volksgezondheid zijn bang voor opstoppingen aan de grens door de brexit. Op 1 januari stappen de Britten uit de EU, hoewel er nog steeds geen overeenkomst is. De Britse regering wil komende week beginnen met vaccineren. Volgens media zijn koningin Elisabeth en haar man prins Philip... snel aan de beurt vanwege hun hoge leeftijd, 94 en 99. In de Verenigde Staten is het aantal coronabesmettingen... afgelopen 24 uur gestegen met bijna 230.000... meldt de Johns Hopkins Universiteit. Dat is voor de derde dag op rij een dagrecord... De overheid hield al rekening met hoge coronacijfers... omdat met Thanksgiving veel mensen ondanks waarschuwingen naar hun familie gingen. Het dodental in de VS. Daar zijn nu 281.000 mensen aan corona overleden. Het dodental van het mijnongeluk van vrijdag in China is opgelopen van 18 naar 23. Dat is bekendgemaakt nu de reddingsoperatie is gestopt. Er is één overlevende. Het ongeluk gebeurde in het zuidwesten van China... Mijnwerkers haalden apparatuur weg uit een mijn die niet meer werd gebruikt toen door een lekkage koolmonoxide ontstond. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Urk. Ondanks strenge maatregelen waren er veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken. Volgens Omroep Flevoland is er onder meer gegooid met molotov cocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Een aantal jongeren is opgepakt. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat het weer nog opklaringen van het oosten uit bewolking en kans op regen. Vanavond in Limburg kans op natte sneeuw. Het wordt vandaag 2 tot 5 graden. Morgen regen en 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel vertraging op het spoor. Zo rijden er tussen Uitgeest en Alkmaar minder treinen door een kapotte bovenleiding. Er worden wel bussen ingezet.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 is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, Antje, die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het album bleef hopeloos leeg, weet je nog.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 Zondag goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zondagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor we natuurlijk onze herkennismelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje, Een opname 1928. Ik bedank nog even Coordraaier. Ook hij heeft deze week weer de muziek beschikbaar gesteld voor dit programma. Dank ik hem hartelijk voor. Een hoop muziek dit uur. Onder andere de volgende plaat. Mijn Opa is een single van Hetty Blok en Leen Jongewaard. Het is afkomstig van het album Ja, Zuster, Nee, Zuster. Hetty Blok speelde de musical en televisieserie Zuster Clivia. En Leen Jongewaard speelde Gerrit de Inbreker en opa in het filmpje. En muziekproducent was Gerrit den Braber. En u hoort ze nu met Mijn Opa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 Schijnen schijnen, schijn, zo saam te zijn, te zijn, te zijn, wat wil je meer? En denk niet dat's alleen voor de jeugd, wie zegt dat u daar ook niet verdeugt? Al ben je dertig jaar reeds getrouwd met elkaar, op zo'n bank vind je veel en te vreugd. Het gaat alleen niet zo eens is geweest, want zijn arm werd te kort voor haar leest. Het is zo slank, vol heel de bank en zij zingt quasi bedeesd. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn, bij manen schijnen, schijn, schijnen, schijnen, zo saam te zijn, te zijn, te zijn, wat wil je meer? Krijg je een lach, een lach, een lach. Dan volgt een hamp, een hamp, een hamp. En dan een zoen, een zoen, een zoen. Voor de eerste keer.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 De oude tijd heeft afgedaan met al zijn duisterheden. De walmende petrolielamp behoort tot het verleden. Geen oliestel voortaan, die hebben afgedaan. Die tref je straks alleen nog maar in het Rijksmuseum aan. De elektriciteit is nou een boffie. Elektriciteit zeg je nou je bakje koffie. Ja, elektriciteit, drink veel geriefelijkheid. En daarom is de leus van onze tijd. Doe het elektrisch, doe het elektrisch. Dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een krat bij KWU. Doe het met elektriciteit.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 Elektriciteit wordt nou een dat in je huisje. Je soepje wordt elektrisch, nou gekookt op je fornuisje. Je pannetje blijft fris, geen roet, geen ergernis. Als je elektrisch kookt, dan weet je dat het lekker is. Je hoeft niet bij je pannetje te blijven. Intussen kan je nog een briefje schrijven. Je kookt zonder gevaar, en voor je het bent gewaar, is nou je biefstuk in een wipje gaaf. Doe het elektrisch. Doe het elektrisch, dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een krat per kwu. Doe het met elektriciteit. Dus niet meer kolen stoken, elektrisch je potje koken. Geen zwarte handen in alle landen. Het ideaal van huisvrouw en keukenmeid. Doe het met elektriciteit. Louis Davids, dit keer doe het elektrisch. En daarvoor hoor u Willy Derby met het is zo fijn, zo fijn. Lokale Omroep CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En de volgende artiest heeft u ook al eerder gehoord. Leendert, roept Leen Leenjongewaard, geboren in Amsterdam op 30 maart 1927... en overleden in Nice op 4 juni 1996. Was een Nederlands acteur en zanger... die vooral bekendheid genoot door zijn optreden in de televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster. Het schaap met de vijf poten, een citroentje met suiker. Door zijn vertolkingen van liedjes, zoals in een rijtuigje. Op een mooie Pinksterdag en de plaat die u straks gehoord heeft, mijn opa. En u hoort het nu, Leenjongenwaard met vissen. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen: en dat is vissen.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 Voeltjes dus hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen En, en dat kan je, kan in, je in feite vijf. geen donder schelen of je wat vangt Ik geef niet om bezit en niet om beleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg Maar er is maar één ding wat ik nooit zou kennen vissen. missen Vissen En ik leef ideaal, jou, geeft het allemaal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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Mom, zou een vijfje geven. Het die vijftig jaar was In mijn ato, in mijn dronken. Die was nog flink bij kast. We zouden automobiel gaan rijden, minstens een meter, man of tien. Maar de vaart, die wierde we open. Ik heb nog nooit zo'n span gezien. Een we, hotste, nimpe, botste, zo gezellig deur elkaar In mijn tante, die het ik naar? al duurde het haar draaien. Wat hoeft het wel bedacht? Kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet eruit. De chauffeur die door het laaien halde ik erin de olives. Zeg ik zal hem eens keuze vergeven, ik heb een auto eerste klas. Zal die scherpe bocht maar nemen en met een vreselijke vaart. Nou, man, werd toen mijn opig. Greep mijn tante bij de knie. En we, hotste, in de botste, zo gezellige deur mekaar. In mijn me tante die, wie, wie, wie, het voor ik na. Wel bedankt, kom maar laat het ding toch stoppen, want ik moet er aan. Caroline, m'n lieve Nigi, Riboeg, het vermoed het hei. Want die rare, naar jongen kiedelt met telkens aan mijn bij. Manny nee, Pieter zei eg, zal licht het, het kindje geven mij geen laag. Enkel bij het nemen van de boogjes hou ik er een derdebeen vast. In de vijf hotsten, in de botsten, zo gezellig deur mekaar. In mijn tante die wie, wie, voor het kar. Al deurde het harder rijen, wat hoeft het te wel bedenkt. Moet er uit. Tante K had door het vallen Haar pantalon gescheurd Fredori Riep ze nadig Dat is me nog nooit gebeurd Mom die moest de schade dragen In een walgene verzoek Kochten ze Bij Frut een splinter nieuwe onderbroek en we... oh, E <tos> Waar ze elkaar ontmoet in de Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld werden. En in 1956 braken ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka. En dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt, maar werd een grote hit in Nederland. En in 1976 werd het gecoverd door het Nederlands hoop in bange dagen op de LP. Hoezo jeugdsentiment? De spelbrekers brachten verder onder meer nog een single Snipperdag uit. En hoe hoort je nu met die hit waar ze geen. 1 punt scoren op het Eurovisie Zonfestival, maar wel een grote hit werden in Nederland. De Spelbrekers met Katinka. Elke morgen half negen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, elk geel truitje blauwe rok. Maar ze trippelt zwijgend als normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taak. Kleine de Katinka, kijk nou eens een keertje om. Sneek over je schouder, je ma ziet het toch in de kom. Kleine de Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier leven, een glimpen van je wip dus je zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes tik tak op de stoep. Korte rok met nauwe kop, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangde fla. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens je een keertje om. Stiekempjes over je schouder. Je ma ziet de tocht die dus komt, de kleinere kokette katinka. Ben je verlegen misschien? De beelden zo graag nog heel leven, een glimp van je witte zien. Schotten. je ma ziet de ook niet, dus kom. Kleine coquette Katinka, ben je verliezen misschien? We willen zo graag nog je leven, een glimp van je wip, dus je ziet.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 Omdat ik van je hou Maar als ik jou zie, dan haat mijn hart de keer Ik dans en spring en zing dan telkens weer la la Op zijn zakjes zei Je bent een lieve jongen Ik draai er niet omheen Een jongen zoals jij En anders wil ik geen Kan weer slapen ja Kan weer eten ja Omdat je van me houdt Kan weer praten ja Kan weer lachen ja Omdat je met me trouwt We zijn er samen Dat is voor mij het feest Dans en spring en zing dan telkens weer. Een orkest en Smartlappenband uit Oud-Gastel, opgericht door Henk en Kees Tak. Later kwamen hier nog Kees en Vondstak bij, maar trouwens geen familie. De band ging in 1972 uit elkaar en Henk ging daarna samen met zijn vrouw verder als het duo Corrie en Henk. En in 1983 komt de groep weer bij elkaar voor een paar reunieconcerten. Ook in de later jaren komen er weer reunieconcerten. En dat blijkt, dat blijkt een groot spektakel te zijn, want er komen honderden fans op af. En u hoort ze nu? Nee, u hoort ze met de Enkel door jou En daarvoor hoorde u de heiderekels met Ik Droom Van jou, Bella Signorita. Onderweg zometeen hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Marjan Kampen, ook Tante Leen heb ik klaarstaan. Maar eerst hier Herman Lippinkhoff met Kitty uit Kansas City. Kitty uit uh Kansas City Is het mooiste meisje van de stad Kitty uit uh Kansas City is een weg te veel Zij is een meisje met veel temperament, die dan iedere cowboy kent. Hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, hippie, Kitty uit Kansas City. Is het mooiste meisje van de stad.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 Is het weg te wilde kat? Zij is een meisje met veel temperament, die dan iedere cowboy kooi kent. Je bij en je bië, je kitty, De die uit is het monstre meisje van de stad. I'm mm -hmm. mm -hmm. Nooit. Ja, in Rio, luister goed. En de volgende dame, kent u als uh, van het duo De Harten misschien nog? Dat bestond uit Annie Palme en Nelly Wijsbeck. Het duo maakte in 1958 drie singeltjes bij het label Artoon. En hier hoort u uh, Nelly Wijsbeck helemaal alleen. Ze zingt nu voor ons naar Parijs. Zegt Jan de Bruin tegen zijn vrouw. Ik heb een dik vrij, wat doen we nou? Dan stelt zijn vrouw meteen als. eind.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 Die altijd zoveel komt, hoe zou het met ze zijn sinds dat reisje op de rij, ik zou la, zo: la la. la, la, la, la.